Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Voor de tiende zondag op rij zijn tienduizenden Wit-Russen de straat opgegaan... om het aftreden van president Lukashenko te eisen. De betogers hadden de demonstratie omgeloopt tot de Mars der Partizanen... en scandeerden leuzen over de bezetting door Lukashenko. Volgens een Wit-Russische Mensenrechtenorganisatie... zijn bij de acties in Minsk en andere steden zeker 150 betogers opgepakt. Israël en Bahrein hebben een akkoord getekend om officieel diplomatieke betrekkingen met elkaar aan te knopen. Een Israëlische delegatie vloog daarvoor naar de hoofdstad van Bahrein, Manama. Israël en Bahrein spraken af te gaan samenwerken op de gebieden van onder meer luchtvaart, technologie, handel en landbouw. Ook zou Israël het verzoek hebben ingediend om in Bahrein een ambassade te openen.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 In de eredivisie is de wedstrijd Emmen-Fortuna Sittard vanavond geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. Eerder vandaag nam PSV de koppositie over na een 3-0 winst bij PEC Zwolle. Ook Ajax won met 5-1 van Heerenveenen, staat nu tweede. En Vitesse staat derde na een 2-0 winst op ADO Den Haag. Het weer vannacht grotendeels droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden. En er is kans op wat mist...